BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is twee over negen. LinkedIn ging vandaag naar de beurs en uh, ze deden het goed. Op het hoogtepunt kost een aandeel meer dan 120 dollar hoe goed dit is voor de bedrijven. En of het wel goed is, dat hoor je straks. Um, de PVV en de VVD clashten vandaag behoorlijk tijdens het debat in de Kamer. Het onderwerp naar nou, de Europese hulp aan Griekenland. Onze man in Den Haag, Siewert van Linden, die geeft tekst en uitleg. En uh, die vond het ook een uh, heftig debat. Uh, wil je meekijken hier in de studio? Dat kan trouwens, ga even naar bnn 2nl en klik op de webcam. En dan wordt er ook nog gevoetbald en uh, een behoorlijk hard gevoetbald. Even kijken, Ronald van der Geer die is bij Herakles uh, FC Groningen. En uh, gescoord, hè, alweer? Ja, volgens het scorebord nog steeds niet. Daar staat er nog 0-0. Maar het is in werkelijkheid 2-1. Vergeet die eerste flits. Arme Theodos, dat doelpunt is wel degelijk toegekend. En dus kwam Herakles op een 1-0 voorsprong. En na een kwartier spelen, Douglas met een fantastische kapbeweging op de rand van het strafzomgebied. Kapte die krankwist uit een schoten bal langs Luciano. Die er wat ongelukkiger uitzag. Ook naar het kunstgras wees van: nou, volgens mij gleed ik uit. En ook geval wel een 2-0 voorsprong voor Herakles. Maar eigenlijk gelijk daarna. goede uitbraak van FC Groningen. Te beginnen met Stenman. Die uh, richting het strafzomgebied ging. Combineerde goed met de ene ze kreeg de bal terug en legde hem toe bij de tweede paal. Daar stond Evans. En die maakte de aansluitingstreffer voor FC Groningen. Want daar kun je na 19 minuten over spreken. Een levendige wedstrijd, dus, in Almelo. Met al drie goals in de eerste 16 minuten. 2-1 voorsprong voor Herakles tegen FC Groningen. En Bas Tegler, daar wordt ook gescoord bij ADE Den haag Rode JC. Zo is het, want Ado staat al op 2-0 tegen Roda. Kubik maakte zo even de tweede op aangeven van Immers. Er ging een fout aan vooraf van Willem Jans, die de bal zomaar bij Immers inleverde. Het eh, is scoren op de molen van Ado dat, zoals ik al eerder zei, veel scherper is in het begin van de wedstrijd dan Roda. Roda oogt wat slap, het oogt allemaal wat laconiek, alsof het allemaal wel goed komt. Nou Op deze manier dus niet, want Ado staat met 2-0 voor en als Boulikiem de spits wat beter zou hebben gemikt... Dan was het zelfs wel 3 of 4-0 geweest. Want Ado ligt boven. En Roda heeft niets, maar dan ook niets te vertellen. in de eerste 19 minuten. Ranking the News. We gaan wij naar Ranking the News. Arjan Penders, goedenavond. Goedenavond. Net op 5 een echt Wild West avontuur op de A12. Wat was er aan de hand. De Recherche wilde een moordenaar arresteren. Die had een maand geleden een Haagse vastgoedhandelaar omgelegd. En toen hij op de snelweg A12 door had dat de politie achter hem aan zat... ging hij gekke dingen doen. Hij kwam vanaf de snelweg en wilde hier de afslag af, richting Noodorp. Hij is natuurlijk klemgereden door het arrestatieteam. Ik heb begrepen dat hij zelf heeft geprobeerd... om zeg maar, vanaf de ene kant van de rijbaan naar de overkant van de rijbaan te rijden. Dus daarbij kwam hij terecht op het weggedeelte van het tegemoetkomend verkeer. Spannend. En toen? En toen? Daarbij is ook een auto geraakt van een toevallig passerende automobiliste, van ik begreep, met een dochter. Die is niet gewond geraakt, maar kan me wel heel goed voorstellen... dat deze bestuurster natuurlijk enorm geschrokken is. Want die komt opeens terecht in een soort van Italiaanse maffiafilm, waarbij er allerlei mannen met pakken en, en, en, en geweren naar uit een auto schieten... en, en een verdachte aanhouden. En nu wil je natuurlijk weten in wat voor gepantserde patsermobiel... deze crimineel rondrijdt. Mm. Dat was een Fiatje 500. Ja, dat is een klein wagentje, maar had niet gerekend op, op onze doorstellingskracht... Er waren signalen dat hij in het buitenland zou zitten. Ik heb verhalen gehoord dat hij op Ibiza zou zitten. Ik heb verhalen gehoord dat hij in Amerika zou zitten. Maar nee hoor, meneer zat dus ondergedoken in de buurt van fucking Noorddorp. Op vier, de Deense regisseur Lars von Trier is niet meer welkom op het filmfestival van Cannes. Hij zei vandaag namelijk net iets te lieve woordjes over Adolf Hitler. Wat kan ik zeggen? Ik begrijp Hitler. Hij is niet wat je een goede a good guy, maar ik... Um... Ja, ik, begrijp veel over hem en ik heb met hem een beetje. Daarna begon hij wel zijn uitspraken meteen te nuanceren. But come on, uh, I, I'm not for the Second World War and I'm not against Jews. En al moet je natuurlijk weer niet alles stuk nuanceren. I am of course uh, very much for Jews, no, not too much because Israel is a pain in the ass, but uh, still. Um, how can I get out of this sentence? Ja, toen lulde hij zich dus een beetje vast. Maar of het nou een grap was of niet, dat is niet duidelijk. Maar dat is de nieuwste film van het filmfestival van Cannes gekikt vandaag... dat is zo klaar als een klontje. Door met nummer 3. Nederlandse kindjes die poetsen slecht en eten veel te, veel, te veel zoetigheid... Het gevolg? De Hollandse kindergebitten rotten weg. Het was breaking news, er werd vandaag zelfs live geschakeld met een kindertandartspraktijk. Nou, ik zag net bijvoorbeeld een jongetje uh, hier binnenkomen... en ik keek in zijn uh, gebitten Ik dacht, er zitten allemaal vullingen... maar dat bleek helemaal geen vullingen te zijn. Dat waren gewoon allemaal rotte kiezen die daar uh, in het mondje zaten. Kortom, gruweltaferelen daar vandaag in die tandartspraktijk. Ja, nou ja, ik loop hier ook rond als ouder van een uh, zesjarig zoontje... en uh, ik denk dat ik het heel erg goed doe. Maar <laughs> je begint dan toch te twijfelen, hoor, als je hier... Uh... Loopt. Gelukkig zijn er ook ouders die erg zuinig zijn op het gebit van hun kind. Zoals deze, de moeder van de lanoe. Ja, ik poets uh, twee keer per dag. Ah. Ja, ik ben erg zuinig op de tanden. Klein detail, toch is het gebit van de lanoe helemaal weggerot. Maar dat <lacht> ligt niet aan mama. Dat heeft het kind zelf op te geweten, vindt moeders. Ja, toch dat ze veel slokjes drinken neemt. Elke keer na een half uur. En eten. Elke keer een hapje nemen en dan toch Laan. weer spelen. En daarna weer een hapje nemen. En zo uh, krijgt de tanden nooit rust. De nummer twee van vandaag. Het IMF moet op zoek naar een nieuwe baas. De club die alle geldsoorten op de wereld probeert te beschermen... zit sinds vanochtend zonder leider. De oude baas, Strauss-Kaan, is te druk met de verkrachtingszaak... waarin hij terecht is gekomen, zo liet hij vandaag weten in een verklaring. Ik wil benadrukken dat ik met alles wat ik in mij heb... alle beschuldigingen die gemaakt zijn tegen mij, verwerp. En ik wil dit instituut, dus het IMF, beschermen... En ik heb alle energie nu nodig, al mijn tijd, al mijn kracht... om mijn onschuld te bewijzen. En dan een van die mooie Franse krulletters, Dominique Strauss-Kaan. En tot slot de onbetwiste nummer 1. Met vrienden als Wilders heeft het kabinet Rutte geen vijanden meer nodig. De gedoogpartner PVV liet vandaag keihard weten... dat dit kabinet fout zit door Griekenland te blijven steunen. Deze verslaggever valt de kritiek van Wilders even handzaam samen. Griekenland is een junk, een bodemloze put. Ze betalen niet terug. Ligt al op de bodem van de Egeïsche Zee, zegt Wilders daarover. Dus de jager mag van hem geen cent meer geven aan die Grieken. Gaan we even naar Bas Digler, Dit is gescoord. Het neemt een merkwaardige vormen aan. Het scorebord bij deze wedstrijd: Ado Den Haag-Roda. 23 minuten 3-0 voor Ado Den Haag. Omdat Bouliki nu op aangeven van Vicento. De bal in de korte hoek langs Doelman Proeseramt. Ja, als het zo makkelijk gaat en het mag allemaal en niemand van de tegenstander grijpt in en je kan combineren naar hartelust. En bij Roda zijn ze blijkbaar in hun gedachten al op vakantie. Dan kan ik het ook, hoor ik u thuis denken. Nou, dat is denk ik ook zo, want Roda pakt er helemaal niets van. En wordt uh, geslacht door Ado Den Haag in de eerste 24 minuten van de wedstrijd. En een knal vanaf dat nu van bijna vanaf de middenlijn. Denkt Kubik als de keeper wat te ver van zijn doel staat, dat kan dan ook nog. Maar dat kan dan niet, want zowaar heeft de keeper van Roda eens een bal te pakken. Uh, 3-0. Ja, het is merkwaardig. Maar het is echt zo. 3-0. Ado Roda na 24 minuten nu. Nou, we gaan verder met uh, ranking met de nummer 1. We waren er dus net uh, uh, gebleven bij dat Geert Wilders het kabinet niet steunt in uh, de extra uh, staatssteun voor Griekenland. Oei, denk je nu, hebben we straks dan geen kabinet meer. Nou, nee hoor, Wilders blijft het VVD-CDA-kabinet wel gewoon steunen. En om een hele simpele reden: hij zit niet echt te wachten op premier Cohen. Maar vrienden werd u vandaag dus niet met het CDA. Even één ding wat ik wil toetsen met de heer Wilders, dus wij zijn het toch allemaal over eens. Dat het enige doel wat wij als Nederlandse Kamer hebben, is het belang van de Nederlandse Belastingbetaler. Wat is uw vraag? Dat is toch mijn vraag dat we dat allemaal vinden. Even ten eerste vaststellen. Ja, ik ga niet meedoen doen aan quizen. Nou ja, uiteindelijk ging hier toch overstag. En wilde hij wel een spelletje spelen met het CDA? Stel hem eens, misschien lukt het deze keer. Ja, we gaan het proberen. Ik ga dan ook door tot ik het goede antwoord heb. Waarvoor zit u hier? Toch voor het belangen van de Nederlandse belastingbetaler. Nou, moet ik dan nou echt serieus Nee, ik vind brengen. het niet zo grappig van u. Want het is echt het moet begin ik nou, van. het. nou, moet vraag... ik nou, moet ik nou, erop nou het bijzondere hier is. is namelijk Ik heb u... net gezegd waarom ja. we hier zitten en dan gaat u me vragen waarom zitten we hier? Ja, maar als u die vraag namelijk niet kan beantwoorden, ik heb het net beantwoord. Ik heb het net gezegd en nu gaat nu dezelfde vraag stellen is niet altijd bij de hand. En wel blijft dus bij zijn standpunt volgens hem is het oh, ja. enige goede antwoord op de vraag: geen geld meer voor de Grieken. Ik zeg doe het niet. Je krijgt het geld niet terug. En dat was ranking voor vandaag. dank Penners, dankjewel. De liefdesbrieven van de overleden Elizabeth Taylor en haar uh, eerste verloofde William Paulie die zijn vandaag geveild. Nou, tijd om de geschiedenis van de liefdesbrieven onder de loep te nemen. Want wie schreven nou de allereerste liefdesbrieven ooit? Marco Mostert, uh, Mostert pardon, is historicus aan de Universiteit van Utrecht en weet daar meer van meneer Mostert. Goedenavond. Ja, goedenavond. Wie waren zij, die eerste liefdesbriefschrijvers? Eerste liefdesbriefschrijvers, voor zover we weten... die zijn ongeveer aan het begin van de 11e eeuw... dus bijna duizend jaar geleden geschreven. En de allereerste die is uh, teruggevonden in stukjes ja. in een latere tekst. Dat was uh, iemand die um, de macht had in het noorden van Toscane en die schreef een brief aan zijn vrouw. Want hij was in Pisa op dat moment en schreef haar een gloedvolle brief... En die, en maar dat prachtige verhaal van uh, Eloïse en uh, hoe ja. heet hij? Abelard. Abelard, dat, dat, dat, uh, dat is een van de meest dat beroemde is, verhalen. Dat is het beroemdste verhaal wat dit betreft. Ja, ja ik ken dat, het niet, moet ik zeggen. Dus we moeten het. Nou ja, maar... Heel in het <laughs> kort, mommy. Abelard is een uh, bekende geleerde en leraar. En uh, die krijgt dan als leerlinge Heloïse. Die is ongeveer tien jaar jonger dan hij. Mm -hmm. En uh, zij is niet alleen een goede leerlinge, want zij krijgen dus een uh, verhouding... Uh, hij maakt haar zwanger. Uh, ze hebben dus een zoon. En dat is dan nog tot daar aan toe. Maar uh, Abelard, dat is eigenlijk een klericus. Uh, dus dat kan helemaal niet. Van de en, kerk. Ja. Precies. En de oom van die Heloïse die laat hem dan ontmannen. Oftewel, hij wordt gecastreerd. Vervolgens gaan ze allebei uh, het klooster in. En na een tien, vijftien jaar schrijven ze elkaar dan nog steeds... Uh, van die uh, gloedvolle brieven. Ja, en... Dat zijn de brieven die iedereen kent. En het is op zich ook een uh, heel interessant uh, verhaal. Er zijn heel veel boeken over gemaakt. Romans, uh, toneelstukken enzovoort. Maar weet u ook wat voor soort brieven ze elkaar schreven? Wat stond daarin? Uh, nou, dat is dus uh, iets heel anders dan uh, die uh, briefjes die Elisabeth Taylor uh, schreef. Want uh, die zijn op zich wel aardig, omdat ze van haar zijn geweest. Maar daar houdt het ongeveer wel mee op. Uh, zij schreven dus uh, heel interessante Brieven omdat daar uh, iets van uh, passie in zit. Nog steeds, terwijl ja. ze allebei allang in het klooster zitten. En, uh, maar afgezien daarvan zijn het ook heel geleerde brieven. Want uh, ze citeren uit de Bijbel en uit de klassieken enzovoort. Dus het is iets heel anders. En ze zaten er daar echt mee in hun maag. Maar er komt echt niet Heloise je tem, Dat komt er niet in voor. Dat is, uh, dat is te plat. Nou, wat Heloïse aan hem schrijft op een bepaald moment... en dat moet je dan allemaal uh, niet al te letterlijk nemen... maar die zegt zoveel als... Um, als ik... Uh, de vrouw kon zijn van de, Romeinse, van de Romeinse keizer... en ik zou zo rijk zijn als je maar uh, mm -hmm. kan zijn... dan zou ik toch liever jouw hoer willen zijn. Zo, en dat en, in die tijd. Ja, dat is dan begin van de 12e eeuw. Ja. En op dat moment, uh, op het begin van de 12e eeuw iets later... maar uh, dan worden er ook boeken geschreven in Italië... over hoe je brieven moet schrijven. En daar zit dan een hoofdstuk in... over hoe je liefdesbrieven moet schrijven... met allerhande tips hoe dat dan uh, zou moeten gaan. En daar is dan die... G ge geeft u zo'n zo tip daaruit? Uh, nou, je moet vooral overdrijven. Ah. En je moet zorgen dat het heel erg persoonlijk is. En tegelijkertijd moet je zorgen dat het um, niet al te schunnig wordt en zo, Dat staat er met zoveel woorden in. En uh, goed ingaan op de uiterlijke uh, schoonheid enzovoort. Ja, en, nou, dat overdrijven uh, dat. Elisabeth Taylor staat dat wel goed, denk ik. Die, de, de, de, de, ja, hoewel ja. een paar van die uh, stukjes van die brieven die staan inmiddels op internet. Zodat de potentiële kopers dus konden zien wat ze dan uh, zouden krijgen. En ik moet zeggen, dat valt nogal mee hoor. Maar een grote briefschrijster was ze niet. Althans niet toen ze 17 of 18 weet was. Weet u was dus nog die een citaat uit een van die brieven van de uh, Nou, dat uh, zo ongeveer van, uh, je weet toch dat ik van je hou en ik zal altijd van je blijven houden. Ik geloof dat dat ongeveer de twee maanden was de... voordat, <laughs> voordat ze weer een nieuw contract had getekend ja. en zo. Ja voor, de, ja, voor de rest van de zeven huwelijken. Mm -hmm. ja. Marco Mostert, Dank u wel van de Universiteit van Utrecht over de eerste liefdesbrieven. Beroemde liefdesbrieven. Ja, dan ga je zo ja. van de liefde hop naar het voetbal. Bas bij ADO uh, Roda. Zo groot is die stap volgens mij niet. Uh, 3-1 <laughs> is het geworden bij ADO Roda. Omdat de eerste keer dat er bij Roda iemand op het doel kopt... in dit geval meteen dat het wordt oplevert. Hempte, linksback die heeft de hoogte van de middenlijn de bal. Die geeft een voorzicht omdat hij gezien heeft... dat Skoboe de spits in de richting van dat doel van ADO loopt. Die geeft de bal een uh, ram. Die komt precies bij Skobu op zijn hoofd. En die kopt hem van bijna de rand van het strafhofgebied in de kruising. Werkelijk een weergaloos mooi doelpunt van Morten Skobu. Dat geeft de stand wat draaglijker aanzien. En in de wetenschap dat dit natuurlijk een duel is over twee wedstrijden. Want zondag is de return in Limburg. Is 3-0 en 3-1 echt een wereld van verschil. Dus uh, Roda heeft er iets om zich aan vast te houden. Nou ja, dat is wel zo. Maar Kubi kan weg. na een fout achterin van Hemte, Maar die wordt naar de buitenkant geduwd nu door K. Kan de bal terugleggen op Immers. Daar wacht de Boenikie tot de bal komt. Die komt ook nu. Hij kan hem aannemen ook nog. En wil hem dan terugleggen op komende mensen vanaf het middenveld. Dat duurt eigenlijk net te lang. Uit de tweede lijn wil Piqué dan nog schieten. Maar die bal wordt dan door Vilaert het strafgebied weer uitgekopt. Maar ogenblikkelijk zit Roda weer in de penari. En zal het in ieder geval tevreden zijn dat het in ieder geval een goal gemaakt heeft. 3-1. Maar Ado blijft gewoon beter en gevaarlijker. Gaan we naar Ronald van der Geer. Heracles, pardon, FC Groningen ja Waar het 2-1 is voor de thuisploeg. En Mark Lonson nu vandoor is aan de linkerkant. Namens Herakles een voorzet geeft. Die wel in het schapsopgebied terechtkomt Maar zo hard is dat hij over alles en iedereen heen gaat. En Stenman maakt er dan uiteindelijk maar een ingooi van. Voor Herakles aan de rechterkant. 2-1 dus die stand te van. Armenteros en Douglas. En Evans die het terugdeed namens FC Groningen. Dat ook 3-1 kunnen zijn. Als Luciano zich niet prima had hersteld. Van die fout eigenlijk bij de tweede goal. Van Herakles Almelo. Dat schot van Douglas waar hij zich op verkeek. Maar nu stond hij keurig op. De post ...toen er een lange bal was van achteruit... ...met de borst op de rand van het strafstofgebied... ...teruggelegd door Kwanza... ...voor de voeten van Armenteros ...maar zijn school is dus prima gekeerd door Luciano... ...wat verder opvalt is dat de twee backs van Groningen... inmiddels allebei op geel staan... ...dat is dus oppassen geblazen... ...dan komt de vrije trap aan voor Heracles... Ze spelen iets meer dan een half uur... ...en de thuisploeg staat op een 2-1 Today. Wilders die clashte vandaag met uh, Blok en Roemer die verliet de zaal. Het was maar wel het dagje vandaag in Den Haag. En daar weet Siebert alles van. Siebert komt net binnen. Hey. Tot zometeen. Dan geeft hij tekst een uitleg. <middels> Eerst Gonna Get There van Tim Knol. up too far. WOAA- Belukkig. Mevrouw de voorzitter. Ja, het is donderdag. Tijd voor politiek met onze eigen man in Den Haag. Sievert van Linde. Sievert. Goedenavond. Goedenavond, Willemijn. Drukke dag vandaag. Gisteren was het verantwoordingsdag. Vandaag was het uh, het, het debat. En er was toch uh, nou, een fijne clash tussen Gerard Wilders en Stef Blok. En uh, nou ja, Emil Roemer, die liep nog weg. Het was mijn dagje wel. Het was mijn dagje wel, ja. Verantwoordingsdag is altijd de uh, tegenhanger van Prinsjesdag. Dan moet het kabinet uh, zijn, uh, zijn beleid verantwoorden. En dat heet normaal het ge uh, gehakte uh, dag. Maar het leek meer op soufflaki dag vandaag. Want het ging alleen <laughs> maar over Griekenland. En uh, elke partij die daar een kunstje omheen kon doen, die deed dat. Ze ja. zijn net al even, even Roemer die wegging. En, uh, en Wilders die uh, flink in de bad ging. Ja. Dus dat was, uh, ja, over verantwoording uh, gaat het nu nog een klein beetje. Maar uh, het ging vooral over Griekenland. Um... Aan de telefoon, de Roderick van Grieken van het Nederlands Debatinstituut. Roderick, goedenavond. Goedenavond. Jij hebt uh, ook uh, genoten, nou genoten weet ik niet, maar je hebt in ieder geval naar het debat gekeken. Heb je genoten? Nou, ook niet echt. Nee? Is, uh, voor een debat heb je eigenlijk twee dingen nodig. Je hebt partijen nodig die willen debatteren. En als ze dat dan willen, dan moeten ze het ook goed doen. En wat aan de ene kant, uh, de regeringsfracties, die wilden niet echt debatteren, die... Uh, en als de oppositie aan het woord was, bleven ze eigenlijk gewoon zitten en deden ze niet zoveel. En de oppositie die wilde wel debatteren, maar die, ja, die deden dat niet heel erg scherp vandaag. Dus het viel een beetje tegen. Ja, dat is toch een uh, hard oordeel. Maar ja, jij zou het moeten weten als directeur van het Nederlands debat Instituut. En we gaan met jou en natuurlijk ook met Stuart even het debat in, uh, uh, doornemen. Beginnen we, waar ja. beginnen we mee, Stuart? Nou, laten we maar eens eerst eens even beginnen met, uh, met Wilders en Blok. Dat was uh, s ochtends gelijk bij de start. Ik geloof Blok, tweede spreker. En uh, Blok, fractievoorzitter uh, van de VVD, die begint over uh, het, uh, het uh, drama in Griekenland. En Wilders komt er dan in één keer bam in. Alsof hij weer uh, in de oppositie zit. Luister maar even mee. Bij de vraag van de heer Wilders van hoe verantwoord het is om geld te lenen aan een land dat inderdaad ontzettend scheve schaatsen heeft gereden. Hoort ook de vraag hoe verantwoord het zou zijn om te zeggen wat de heer Wilders doet, gooi ze er maar uit. Die Voorzitter, is. ook dit is pure bangmakerij. En mijn conclusie is dat u met de belangen van de VVD-kiezer, dat u die verkwanselt. Ja, Roderick. Wat, wat leid je hieruit af, met dit stukje? Of in ieder geval uit de, uit de hele clash, want dit was natuurlijk maar een klein, uh, klein stukje. Nou, het was een hele, hele slimme debattechniek van, uh, van Geert Wilders. Want die had in, uh, in allerlei polls kunnen lezen dat heel veel VVD-kiezers het maar niks vinden... Uh, dat er geld naar Griekenland gaat en dat we ze blijven steunen. Dus ging hij dat heel expliciet benoemen, hè? uw eigen kiezers willen dit niet... En dat is natuurlijk heel pijnlijk als je als VVD daarmee geconfronteerd wordt. En wat hij ook heel slim deed, eh, dat kon je in dit fragmentje niet horen... maar was dit hij zei van kijk in Nederland zijn we nu 18 miljard aan het bezuinigen... Eh, en tegelijkertijd gooien we 16 miljard naar Griekenland toe. Wat natuurlijk appels en peren vergelijken is. Nou, is want uh, op de ene moeten we 3,5% rente betalen... en voor de ander ontvangen we 5,5% rente. Maar wat mij ook vooral heel erg opviel... was dat de VVD en het CDA ontzettend hard ook bij Wilders tekeer gingen. Omdat ze echt naar die kiezer ook de boodschap willen uitstralen... dat mocht het misgaan ja, dat Wilders wel erg met zijn handen op de rug stond... en dat zij vuile handen hebben moeten maken. En ze liet hem daar niet zomaar mee wegkomen. En ik vond het wel eigenlijk verrassend. Want uh, Blok en uh, Van Haarsma Buma van het CDA... Ze zijn normaal uh, niet zo scherp. Dat ja, had ik ook dit... niet verwacht dat ze zo hard erin gingen. Nee, had ik ook niet verwacht. Ja. Maar ja, kijk naar de Telegraaf, voorpagina. Elke dag nu het drama over Griekenland. Acropolis is nu het favoriete onderwerp. <laughs> ja. Dus ja, dan moet je ook wel wat uh, als rechtse partij. En, uh, maar gelukkig uh, ja, was het af en toe ook wel wat luchtiger. Beelders kwam vorig jaar, geloof ik, met zijn autootje. Dit jaar had hij het over het schoonmaakroos van Rutte. Luister maar mee. Weet u het nog? Ik zal u even helpen. En ik citeer. Waar ik goed in ben, is schoonmaken. Kampioen met stip is voor mij Sif. Vroeger Jif. Daar ben ik dol op. Zijn prestaties binnenshuis wekten natuurlijk hoge verwachtingen voor zijn aanpak buitenshuis. De staatshuishouding. Helaas. De grote schoonmaak blijft uit. Ja, dit is geloof ik uit een FIFA-artikel. Komt dit? Eh, Roderick, debat technisch gezien. Is dit sterk, wat, wat Pechtel doet? Nou, het, het, normaal is die, is die hier wel sterk in, maar deze keer schoot het zijn doel een beetje voorbij. Het was natuurlijk best grappig, maar het was niet een opmerking die heel hard aankwam. Ja, vond je het ook grappig, zo'n voorgelezen grapje? Ik vond het was ook, ook niet heel beetje... grappig, nee, ik vond het een beetje pijnlijk. Nou ja, ja de, de smaken kunnen daarover verschillen, maar los van of het, of het nou heel grappig was, of maar een heel klein beetje grappig of niet grappig, het, het trof geen doel. Dus nee. het, het, het was niet iets als op dat moment Rutte echt ineens schrompelde achter de regeringstafel van nou en nu heb ik echt een, een knock-out gekregen terwijl echt op normaal gesproken op dit gebied uh, een stuk scherper is. Uh, ja. En veel beter in staat is om de vinger op de zere plek te leggen. Ro wacht even, Roderick. Uh, ja, dat heb je af en toe. We gaan even naar Bas Ticheler. <lacht> Ado Den Haag, Rode JC. Ja, je mag bijna niet meer spreken van af <lacht> en toe vanavond. Want na 41 minuten is er opnieuw gescoord in Den Haag. Ado Roda is 4-1 geworden. De goal van Ficiento op aangeven van Bulikim. Ze deden het bij de derde goal van Ado precies andersom. Nu kwam de voorzet van rechts van de Rus. En Vicento, toch niet de allergrootste, ook niet de allerkleinste trouwens. Maar springt een stuk beter en hoger dan de Fouw. En kopt de bal tegendraads bij de tweede paal binnen. Keeper Proes, geen schijn van kans. En juist nadat Roda een minuut of tien bezig was aan een soort opleving. Ja, als je uit je winterslaap ontwaakt en je gaat bewegen. dan lijkt het al gauw een opleving. Dat was eigenlijk wat de Limburgers deden. En dat leverde nog twee kansjes op ook. Maar meteen aan de andere kant is het raak via Vicento. 4-1 vlak voor rust in Den Haag. Kijk. Dat is ook nog een ander spel, hè? Nee, en, uh, Zijn we weer terug bij het debat, ja. Yes. Hey, en uh, Geert Wilders, die, die was nog niet klaar naar Blok. Uh, daarna pakte hij die Haarsma Buma, ging hij nog even schrobben. Die uh, was toch iets te veel een beetje uh, de leraar aan het uithangen. En daarna was er ook nog de plenistische president uh, aan de beurt. En uh, nou, hij begon met een compliment. Maar of dat nou een compliment was? Mark, ooit was ik jouw mentor. <lacht> ja. Ik kan er ook niks aan doen, maar het, het was zo. En ik moet zeggen, je was een hele goede leerling. Fijn dat je zo goed hebt opgelet. Als je vragen hebt, je weet, je kan me altijd bellen. Ja, je kan me altijd bellen. Ja, ik vond het... Nee, nee wat vond jij ervan, Roderick? Laten er we daar eens mee beginnen. Nou, ook dit vond ik een beetje exemplarisch voor het hele debat. Ja, het is als grap bedoeld. Misschien was het dan ook best wel een beetje grappig. Maar het was ook niet echt functioneel. Het is wel leuk... Uh, dat hij probeert duidelijk te maken van nou, ik geef een complimentje, maar tegelijkertijd uh, toch een beetje badinerend. Uh, maar het was, niet, ja, het was niet heel erg effectief en ik denk ook alleen een beetje een grap voor de insiders. Ik denk dat heel veel mensen die dagelijks met politiek bezig zijn, dit niet helemaal konden plaatsen. Zijn, uh, zijn grappen maken in, in, in, in het debat, wordt dat over het algemeen goed gewaardeerd? Komt dat aan? Nou, het kan, het kan ontzettend efficiënt zijn. Je kan met een goede grap... Uh, Zie je die, die refereerde net aan het autootje wat, uh, wat uh, Wilders ooit gebruikte. Uh, toen hij het vorige kabinet beschreef, met een hele grappige anekdote, was hij echt mescherp. Ja. En, en ja, sabelde die ze echt neer. Dus humor kan heel goed werken. Is humor dan beter moet... dan een sneer? Die uh, onthou je ook. Ja, ik denk dat humor beter is dan een sneer, want een sneer heeft iets negatiefs over zich. Maar politiek een... is humor toch heel vaak sneren? Is er een ja, verschil in de ja. politiek? Ja, dat heb je ook ja, ja. wel weer een punt in. Ja. Maar wat wel heel pijnlijk was, vond ik van dit grapje ook... Uh, is dat Mark, of, uh, uh, Geert Wilders gewoon uh, voor de toetreding van Griekenland... tot de EU en tot de euro was... En dat hij daarom dit grapje ook wel een beetje terugkreeg. Want dat miste ik toch wel heel erg vandaag. Dat was toch de inhoud. En Wilders die kwam op een gegeven moment ook met, uh, met allerlei professoren. Nou die uh, hebben voor vanavond al laten weten dat het uh, niet klopte wat hij zei. En dat vond ik wel heel erg jammer vandaag. Als je het hebt over verantwoorden. Dan heb je het toch vooral over het verantwoorden van feiten. Van uh, genomen acties. En uh, ja dan kun je wel leuk, leuk komen met grapjes. Uh, maar ja verantwoordingsdag dat is zo saai als uh, een dag bij de accountant. En dan moet je wel gewoon uh, kunnen zeggen wat je hebt gedaan. En dat sneeuwt totaal onder. En wat dat betreft vind ik het soms wel jammer dat die grapjes niet meer functioneel zijn... maar echt puur als gimmicks, wat wij het hier vanavond weer laten horen. Ja, um, dat, dat inhoudelijk over de, over de stijl. Nog eventjes, uh, Roderick, tot slot. Um, het, het heet natuurlijk officieel een debat, maar het is zo weinig debat, vind ik. Mis jij dat ook? Um, nou ja, soms uh, niet alle debatten zijn, uh, zijn zoals die debatten vandaag gingen. Um, maar kijk, het doel van een debat is eigenlijk, zeker voor in de in de Kamer, is toch om ons als burgers een beetje inzicht te geven in waar de meningsverschillen zitten. Als ik naar, als burger naar zo'n debat kijk, wil ik aan het eind geholpen zijn met de vraag van... nou, het vraagstuk Griekenland, wat vindt de ene partij, wat vindt de andere partij en waar verschillen ze van mee? Ja. En, en heel vaak komt dat inderdaad niet echt meer aan bod. En uh, levert het weinig relevante informatie op, kan het af en toe wel grappig zijn. Uh, maar ja, daar zitten weinig de burger niet op te wachten. Maar ja, hoeveel burgers kijken 12 uur televisie? Ik bedoel, tien uur begonnen nu zijn we <lacht> nog steeds bezig. Nou, dat zullen ja, ja, we niet zo veel zijn, Kijk, het feit dat wij nu de fragmenten die we geknipt hebben, dat we dit laten horen, uh, geeft aan dat er dus inhoudelijk niet zoveel gebeurd is. Dus Precies. inhoudelijk zijn we weinig opgeschoten vandaag, dat ben ik helemaal met je eens, en dat is zonde. Ja, uh, geef eens even nou, een cijfer, Roderick, tot slot, voor het debat technisch. Nou, zou, nou dan zou ik het echt een, een, een, een, nou, misschien wel met een minuutje geven. Zie je het, uh, van over de inhoud? Uh, ja, dat wordt nog, nog slechter. Ik uh, gok op een 5-min. Uh, uh, Goed, Helaas. Uh, uh, in deze mineurstemming nemen we afscheid. Ro uh, Roderick van Gieken van het, debat in het Nederlands Debat Instituut. Dankjewel. Stuart van Lien, dankjewel. En tot Hoi. volgende week. Uh, 1 over half 10. Hier is Christian Bonenbakker. Radio 1: het NOS Journaal. In New York is oud-IMF-topman Strauss-Kaan... officieel in staat van beschuldiging gesteld. Hij wordt verdacht van het verkrachten van een kamermeisje. strauss kahn heeft een verzoek ingediend om op borgtocht te worden vrijgelaten. De rechter moet zich daar nog over uitspreken. Twee van de drie verdachten van de duinbranden bij Schorel hebben bekend. Ze blijven langer vastzitten, net als de derde verdachte die ontkent. Volgens de rechtbank zijn er voldoende verdenkingen... om ook hem langer vast te houden. In het duingebied bij Schorel en Bergen... branden begin deze maand zo'n 200 hectare natuurgebied af. President Obama wil de Arabische landen helpen bij hun politieke hervormingen. In de lang verwachte toespraak over zijn buitenlands beleid... zei Obama dat de VS zich actief gaat bezighouden met Egypte en Tunesië... onder meer bij het op orde brengen van de financiën. En dan de kwestie Griekenland, het ging er net ook al over. Premier Rutte noemt de opstelling van de PVV onverantwoord. De PVV wil de Grieken geen euro meer geven... omdat ze toch niet kunnen terugbetalen. Maar volgens Rutte is de steun juist in het belang van Nederland. Als Griekenland failliet gaat, komen de pensioenen en spaarcenten... Van Henk en Ingrid, acht en Fatima in gevaar, zei Rutte. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. En even de ruststand. Heracles Almelo, FC Groningen 2-1. En Bas Tichler, Adel Den Haag, Roledase IEC, kan het ons zo vertellen. Ja, 4-1 rust, maar Adel nog maar met 10 man na een rode kaart... in de slotminuut voor Bulikien Die werkelijk als een bezetende met een vooruitgestoken been... en een vliegende tackle het duel aangaat met de vouw. Hij raakt de vouw slechts licht, maar Nijhuis nou ja, kan maar één ding doen. En dat doet hij. En dat is Buleki met rood naar de kant sturen. 4-1, dus een voorsprong voor ADO, maar wel een man minder. Erg dom van de Rus. Exit Holland. Ja, in Exit Holland praten we iedere dag met Nederlanders die het land hebben verlaten. Vandaag Anne Dors, die woont in Brazilië. Anne, goedenavond. Hoi, goedenavond. En in Rio de Janeiro hebben de rijken zo hun redenen om de bouw van een metrolijn tegen te houden. Hoe zit dat? Ja. Ja, dat klopt. Um, niet alleen de, de rijkeren trouwens, ook de busmaatschappijen zijn er tegen. Mm -hmm. um, nee, er moet inderdaad een nieuwe metrolijn komen voordat er de Olympische Spelen worden gehouden in 2016. Alleen, nu moet die metro dwars door een hele rijke uh, wijk heen. Mm -hmm. En die mensen die willen hier geen metrostation. Maar waarom niet? Ja, die hebben geen zin om, uh, om straks tegen allemaal arme mensen aan te kijken... Die komen dan allemaal met de metro naar hun buurt, bedoel je? Ja, precies. Ja. Ja, ja. Ah, God, ja. En uh, ja, ze realiseerden zich ook niet dat dat vaak hun eigen personeel is. Nou, dat zou ik denken. Ja, Dat is toch best handig, dat je personeel met de metro kan komen. En dat die inderdaad op tijd kunnen komen. Ja, ja. <laughs> maar dat telt niet. Nee, uh, ze, ze zeggen zelfs zeg maar, in de bewonersverenigingen die klagen... dat de huizen minder waard zullen zijn als er een metrostation wordt geopend in ja. Nederland. En hebben die rijken en ook bijvoorbeeld die busmaatschappijen daar nog enige invloed op? Hoe kunnen ze die metrolijn tegenhouden? Um, in São Paulo is hetzelfde geprobeerd. En daar zijn in eerste instantie uh, zijn de bewoners in een gesteld Dat ze dus inderdaad de bouw niet doorzien. Mm -hmm. Maar toen ze in hoger beroep zijn gegaan, is het alsnog wel uh, doorgegaan. Dus ja, of ze het echt tegen kunnen houden, ik denk het niet. En dan, jij woont ook in een rijkere wijk, hè? Dus jij zit, zit, zit, zit, zit straks ook met al die armen opgeschreven. Je zit ook met die armen opgeschrept. Ja, nee, ik heb er helemaal niet op tegen. Het lijkt me juist heel fijn om hier een metandestation te hebben. Uh, want uh, ja, het verkeer is verschrikkelijk. Dus uh, ja, om nog ergens te kunnen komen, moet je echt een nieuwe metrolijn hebben. Goed, wanneer ligt die er? Uh, hopelijk in 2016. <laughs> Oké, okay, Maar een, of het ja. ook echt gaat lukken voor die tijd, dat is nog de vraag. Um, het was wel een van de voorwaarden voor de Olympics, dus dat ja, nou. moeten hun best doen. Ze hebben nog even de Brazilianen tot 2016. Dankjewel, Anna Dorst in Brazilië. Okay, Man on the Moon van Arjen, hoor je. En zometeen kijken wij naar LinkedIn, is vandaag uh, op de beurs gegaan. Hoe doen ze dat? Heel goed. Is dat ook goed voor LinkedIn? Nou, ja, daar weten we nog niet helemaal. Bye. Twenty-one checkers and chats. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Let's play Twister. Radio 1, BNM today. Voor het eerst gaat een sociaal netwerk naar de beurs. Of gaat, is al gegaan. En het uh, lijkt een behoorlijk su succes te worden. De verkoop van de aandelen LinkedIn is een uh, paar uur geleden gestart. En de prijs van de aandeel aan Krijn en ik kijken nu live. Jeetje, bloedje spannend naar de koers. Krijn Schuurman, internetdeskundige, op hoeveel staat hij nu? Uh, 98,5 dollar. 98,5 dollar. En terwijl de startprijs was vastgesteld op 45 dollar... Ja. Dat is toch niet onaardig, lijkt me. Dan nee, dat klopt. Oorspronkelijk zelfs 35. En vlak voordat ze live gingen om zomaar te zeggen, uh, werd het 45. Er werd al gezegd, oei, is dat niet wel uh, heel optimistisch? En toen, binnen een uur, was het uh, 80, eigenlijk binnen een paar minuten al. Dus ja. uh, het is even 120 geweest, nu dan net onder de 100. Maar uh, ja, het is een van de meest spectaculaire beursgangen in, uh, in tijden. Ja, en LinkedIn, de sociale netwerksite waar je vooral op zit als je een andere baan wil, daar komt het op neer. Ja, dat is wel heel kort samengevat. <laughs> maar uh, het is in ieder geval inderdaad voor uh, professionals. En zeker aan het begin zag je dat er vooral uh, zelfstandigen op stonden. Dus uh, nou ja, die willen opdrachten. Uh, dat is nu wel wat meer, 2 miljoen in Nederland, 100 miljoen wereldwijd. Maar het is, het is een heel wat anders dan uh, Facebook of Huis bijvoorbeeld. Ja, het is ja. echt uh, ja, professioneel gericht. Ja. Ik mag hopen dat jij vanochtend al een paar aandelen hebt gekocht, Krijn. Ja, ik was het ook echt van plan. Uh, maar het is iets ingewikkelder, want bij zo'n beursgang uh, in Amerika... dan gaan de eerste aandelen echt naar uh, mensen die uh, via bepaalde uh, banken bankieren... en ook nog mm -hmm. eens een keer uh, loting, dus natuurlijk veel te veel inschrijving enzovoort. Dus nu kunnen we nog eens een keer gaan bedenken met de informatie die we nu hebben... Uh, of we het alsnog willen. En dat is best, uh, best moeilijk natuurlijk. En wil je natuurlijk. het alsnog? Nou, ik... Uh, ik vind het toch nog wel spannend. Ik zou er niet heel veel geld in steken uh, als ik dat niet. zou hebben. Nou, het is natuurlijk wel heel, heel veel nu ten opzichte van hoe het gestart is. Er zijn altijd van die rekensommetjes over hoeveel keer je de winst uh, mag gaan. En dit, dit gaat echt factoren hoger, tientallen keren hoger. Um, maar met andere woorden, daarmee bedoel je het zou wel eens een grote zeepbel kunnen zijn. Dit, dit ja, kan dat, uit elkaar spatten. Dat kan, dat kan zeker. Er wordt natuurlijk nu ook overal geschreven van uh, zitten we niet weer in de bubbel, maar dat kan je echt nog niet zeggen. De internetbubbel 2.0 klinkt helemaal mooi, maar mensen die dat zeggen, die, uh, die zijn toch echt te snel, denk ik. Want uh, we hebben ooit ook de Google-beursgang gehad, het was 85 dollar. Ja. Echt gezegd, wat een flauwkuldigheid. er niet voor betalen. Nu staat hij op 530 dollar. Dus, um, maar wat het... is het reële gevaar als je nu, dit klinkt toch alleen maar heel erg goed? LinkedIn. Ik bedoel, dit, wat. Ja, wat, wat is het reële gevaar ervan als je nu een aandeel koopt? Ook voor mij als koper, nou ja, dat kijk. Enerzijds kan je zeggen: de verwachtingen worden nu nog veel hoger. Want als je er heel veel geld voor betaalt, moeten ze ook heel goed gaan presteren om die koers waar te maken. Daar staat tegenover dat ze natuurlijk waanzinnig veel geld hebben opgehaald. Waarschijnlijk iets van 800 miljoen als het zo blijft in één dag. Dus we, kunnen, we weten niet precies welke plannen ze allemaal hadden... maar die kunnen ze nu in ieder geval allemaal, gaan, uh, allemaal gaan uitvoeren. Ja. De grote vraag is eigenlijk niet zozeer, zit niet zozeer in de cijfers... maar meer uh, wat kan LinkedIn doen de komende jaren... om ons te houden en om ons uh, uiteindelijk ook te gaan laten betalen... en nog meer mensen op het netwerk te krijgen. En, en ons hoe... bedoel je de mensen met een profiel daar? Precies, ja. of de mensen die nog geen profiel hebben. Ja. En hoe vast zitten die mensen op dat netwerk? Dus dat is ook met de internetbubbel, uh, ook tien jaar geleden... Uh, er werd gesproken van abonnees. We zijn natuurlijk geen abonnee van LinkedIn... Maar je hebt daar wel mensen die erop zitten, een heel cv opgebouwd, allerlei relaties aangelegd. Daar ga je niet zo makkelijk weg. Niet zo makkelijk als bijvoorbeeld nee. Twitter of Facebook, om die vergelijking te maken. Maar je bedoelt het, het risico is: uh, de, heel veel mensen hebben wel een, een profiel eraan gemaakt. Uh, ik bijvoorbeeld ook. Ja. Ik doe er eigenlijk helemaal niks mee. En ik word wel meegerekend in. In als, als gebruiker. Precies. Het, het zou heel, heel veel, zeg maar, tussen aanhalingstekens dode gebruikers kunnen zijn. Of ja, Dus en dat dan is dan altijd is het een beetje. Waard. Het linken bij die internet, uh, En Dan kijken ze naar het aantal gebruikers. Maar goed, wat is een gebruiker waard? Dat is natuurlijk ja. de hamvraag. En dat is ook weer anders dan bij Facebook, waar je eindeloos rondhangt. En hier hang je niet eindeloos rond, dus de reclame is minder effectief. Maar ze hebben natuurlijk waanzinnig veel informatie verzameld. Zij kunnen ook al carrièreadvies geven, omdat ze gewoon weten wat mensen die tegen de veertig zijn de eerste vijftien jaar aan banen hebben gehad en welke wisselingen Gebeurt ze hebben dat gemaakt. Ook? Ja, dat gaan ze nu als dienst aanbieden. Dus bijvoorbeeld één ding, dat hadden we een jaar geleden nog niet bedacht... en nu weet ik dat dat eraan komt. Dus ze zitten wel op een schat van informatie... en je gaat er dus niet zo makkelijk weg. Want ja je hebt dat al opgebouwd, ja. uh, allemaal in zitten vullen. Uh, dus je bent, niet, uh, je bent niet een klant in die zin, maar je zit er toch wel een beetje aan vast. En hoe meer diensten zij gaan bieden, hoe vaster wij er aan zitten... dus hoe makkelijker het ook zal worden om, uh, om die data te verkopen. Ja. Als ze dat nou, goed dus doen, ja, dan, dan zijn ze geldwaard. Uh, ja, zeker. Ja. Ja. Ja. Is dit goed voor het imago van LinkedIn... Uh, ja, ik denk het wel. Ik denk het is uh, het, het verrast iedereen dat we dit allemaal zo graag willen. En er werd van tevoren nog wel een beetje sceptisch gedaan. Uh, nou ja, dus... Omdat we een internetbedrijf hebben een beetje... dat is toch nog een beetje, of sociale netwerken, een beetje cool. Een, een beetje ja. apart en een beetje cowboy. En dan gaan ze naar de beurs en dan wordt het zo'n serieus bedrijf. Ja, nou, ik denk dat dat bij LinkedIn ook nog wel vrij goed past. Uh, de verwachting is dat Twitter en Facebook ook naar de beurs uh, zullen gaan dit jaar. Die zullen dus ook echt met argusogen hebben gekeken van... hoe gaat dit nou? Als dit heel erg tegenvalt, maken wij dan nog wel kans? Uh, dus misschien, uh, hoewel het enigszins ook concurrenten zijn... zijn zij nu wel heel blij dat we blijkbaar met z'n allen toch dit zo, van zoveel waarde schatten, die, die sociale netwerken. Ja. Ja. Wat is nou, want iedereen heeft het wel over... ja, ja die internetbubbel. Um, dat zou, ja, dit zou maar eens uit elkaar kunnen spatten. Maar wat ja. zijn eigenlijk de aanwijzingen daarvoor? Waarom? Ja, ik, ik ben het dus ook niet mee eens dat je dat nu al zegt. Het is gewoon boven verwachting. Nou, de aanwijzing is dat je zegt... als je van tevoren zegt 35 dollar... Uh, en uh, sommige mensen, het werd uiteindelijk 45... en die vinden dat echt aan de hoge kant gerelateerd aan de winst. Even voor duidelijkheid, ze hebben vorig jaar voor het eerst winst gemaakt... en dat was 15 miljoen. Dat, dat is gewoon een heel klein bedrag als je kijkt naar aantallen gebruikers. Uh, dus op basis van dat bedrag is dit een waanzinnig hoge koers. Dus analisten zullen zeggen, ja, dat lijkt dan op een bubbel. Want het is ietsjes een bubbel als je het hoger waardeert... dan het daadwerkelijk waard is. Ja. Maar het probleem is, we kunnen nu gewoon nog heel moeilijk zeggen... hoeveel het waard is, want misschien hebben ze allemaal mooie plannen... en loopt het als een dollar het komende jaar en dan zeggen we... ja, ze hadden het toch gelijk, het is inderdaad 100 dollar waard. Dus je kan dat gewoon nu nog niet zeggen, vind ik. Dus morgenochtend toch maar misschien even ja, besluiten misschien om... Ja, toch even... Ja. <laughs> een aandeel te kopen. Ja. Kruisgeur van Internetdeskundig, dank je wel. the Love them. Hoor je met 'Stare into the Sun'? Radio 1, VNN Today. Je zal het wellicht gehoord hebben. De Deense filmmaker Lars von Trier die is niet meer welkom op het filmfestival in Cannes. Tijdens de persconferentie over zijn nieuwe film 'Melancholia' zei hij nogal wat controversiële dingen. Namelijk dit. I I understand Hitler. Ja. En het ging zo nog eventjes door over dat Hitlerhuis wel een beetje een boef was... maar dat hij hem wel begreep en zo. Filmjournalist Robert Blokland die is in kan. Robert, goedenavond. Hoi, hey, goedenavond. Jij was daarbij, bij die persconferentie. Absoluut, ja. ja wat dacht je toen je dat hoorde? Uh, daar gaat Lars van Trier. Uh, ik, ik, ik, ik, Lars van Trier is iemand die heel graag uh, controversies creëert. Is het niet met zijn films, zoals de vorige keer met Antichrist, waarin een vrouw haar uh, clitoris afsnijdt en de, de piemel van haar man uh, afhakt. Ja. Dan is het wel uh, in uitspraken buiten de film. Uh, die film Melancolia waar je het over had, is... Het ...redelijk normaal voor zijn doen. Het is een hele conventionele film over het einde van de wereld weliswaar... ...maar er zitten eigenlijk helemaal geen schokkende dingen in. En je zag hem echt kijken bij de persconferentie van hoe kunnen we nou toch een rel gaan schoppen. En nou, dat is hem dus gelukt met deze uitspraken. Dus het lag er heel dik bovenop. Ja, nou ja, je moet het niet te serieus nemen. Je moet het met het korrel zout nemen. Het is, het is een man, uh, hij lijdt aan zware depressies. Hij zit onder de pillen. Hij, hij uh, is alcoholist, voor zover ik weet. Um, ja, je moet ze uitspraak met een korrel t nemen. Hij roept wel meer dingen. Hij roept ook dat hij de beste filmregisseur is die ooit geleefd heeft. <lacht> en uh, ja, dat is een beetje, ja... Ik vergelijk hem een beetje met Maarten van Rossen, maar Ook zo'n hele cynische man, in principe. Uh, uh, een beetje een misantroop. En, en in die context moet je die uitspraken ook zien. Iedereen tilt er nu heel zwaar aan, maar hij heeft het nog niet zo zwaar bedoeld als, die, uh, als ze nu worden opgevat. Nee, want ik, ik heb het gehoord en hij zegt wat dingen ook als... Ja, nee, u moet het niet verkeerd begrijpen, ik ben helemaal niet tegen Joden. En dan zegt hij, nou ja, eigenlijk wel een beetje, want Israël is verschrikkelijk en dan bla bla bla, dat gaat maar door. Uh, is, is het bekend bij hem dat hij, dat hij een, een soort ding heeft met Hitler, met de nazi's, met de Joden? Of, of komt dit echt volstrekt uit de lucht vallen? Het komt eigenlijk... Ook, ook inderdaad als mensen naar zijn films gaan kijken, dat, dat wordt dan ook gelijk doodgeanalyseerd. daar zit er nooit iets van nazisme in of nooit iets tegen joden. Uh, wel hele verrangend denkbeelden over de mensheid. Hij vindt de mensheid slecht en hij vindt de wereld vervelend. En, maar goed, dat wordt een beetje bij zijn, bij zijn stil. Het is een, een zwartkijker, kijker, een doemdenker. Hm. En, en de, de algemene stemming hierin kan dus ook een beetje dat het festival heeft misschien wel een punt willen maken... Maar die man moet ook een klein beetje zichzelf beschermd worden. Ja, want uh, hij, hij is weggestuurd, hè? hij is daar dus niet meer. Ja, hij is nu persona non grata. Hoewel, mm. me, ja, ook dat valt eigenlijk wel mee. Hij mag dit, deze editie niet meer langskomen. Dus hij mag bij de uitreiking van de prijzen zondag niet in de zaal zitten. Uh, zij filmde nog wel mee. Maar het festival heeft er wel bij gezegd. Nou ja, hoe het in de toekomst verder gaat, zien we nog wel... Dus ze hebben wel een statement willen maken. Zo van, die uitspraken waren niet goed. Maar om nou voor de rest van zijn leven te verbannen, gaat ze volgens mij ook te ver. Hoe reageerde reageerden de rest van de mensen die in die zaal zaten? Ja, er, er ging even een kleine schok door de zaal. Maar dat relativeerde vrij snel weer. Omdat, omdat de mensen die in de zaal zaten allemaal journalisten zijn. Die weten wie of wat Lars von Trier is. En die hebben hem vaker meegemaakt. Ja. Dus, worst... dus ja, kijk, de, de, de buitenwereld maakt er nu een enorm ding van. Maar onder de, de glazen stop die Kan heeft. Heet is het wel de orde van de dag. Het is wel een discussie die iedereen gevoerd heeft inmiddels. Maar ja, alles, alles moet een beetje in de context van het festival gezien worden. Alles wat hier gebeurd wordt binnen het festival enorm opgeblazen. Omdat iedereen die hier rondloopt, vindt film het belangrijkste wat er in de wereld is momenteel. Ja. Dus alles wat hier gebeurt op het gebied van film is even een enorm ding voor iedereen die hier rondloopt. Maar het gaat ook heel snel weer voorbij, want het is allemaal erg relatief. Ach, en de kans dat Melancholia nu een, uh, wat meer aandacht krijgt, is, uh, is al gebeurd. En dat hij misschien wellicht een, veel, een prijs pakt, is misschien ja, iets, iets groter geworden. Het is wel een goede film, maar er zijn betere films op het festival geweest. en nog op ja. opvallender films. Maar het is natuurlijk wel een ideale PR-stunt. Ja. Uh, hij haalt alle kranten hiermee. Uh, en wij trappen ik, er ook in. Uh, ja, ik, ja, ik hm. was een Duitse en een Joodse collega. Uh, en, en die zeiden van, nou, dit is morgen voorpagina nieuws." Ja. Iedereen wil natuurlijk die film zelf zien. Om te kijken of er misschien toch stiekem ergens vast te vinden is. Ja, dus het is heel schimp <laughs> dus, van, dus, van het, hem. Het is natuurlijk een PR-stunt van hem. <laughs> Goed, filmjournalist Robert Blokland in Cannes. dankjewel. Graag gedaan gaan wij naar Bas Ticheler. Die is bij ADO Roda JC. De tien van ADO tegen de elf van Roda. Die tien hebben in het begin van de tweede helft nog wel altijd de voorsprong van 4-1. Er is gewisseld bij ADO. Kubik naar de kant. Visser erin. Dat is een middenvelder voor een aanvaller. Zodat er nog eigenlijk één echte spits staat bij ADO. Dat is Vicento De rest verdedigt. Het oogt als Roda aanvalt in het begin van de tweede helft meteen wat paniekerig vind ik bij ADO achterin. En dat geeft je dan onmiddellijk de gedachte dat als ADO het op deze manier een helft wil volhouden... dat dat niet goed gaat komen... Dat Roda er vroeg of laat toch nog wel één of misschien meer gaat inprikken. Immers nu wel balbezit voor de ploeg uit Den Haag met Visser. Aan de rechterkant er is heel weinig ruimte. Maar Adel komt de voetballer goed uit. Visser kan weg. En kan dan als hij sneller paast ook nog Vicento lanceren. Maar sneller Pasen is hem niet gegeven. De Zo neemt Roda zonder kleerscheuren weer over. Hoewel nu aan de andere kant van het veld de fout wordt opgejaagd. Maar zichzelf ontzet met een mooi hakje waar Toornstra geen antwoord op heeft. En dan mag Roda onmiddellijk weer naar voren met pluim ter hoogte van de middenlijn. Skobo op volle snelheid wordt wel gezocht aan de rechterkant. Maar wordt niet gevonden omdat daar een been tussen staat van Piqué. Ado neemt over en Ado zal vooral willen consolideren. Mooi voetbalwoord. Consolideren en dan hebben we het over de 4-1 voorsprong die het heeft opgebouwd in een goede eerste helft. Na de rotoraat van Boulikin in de laatste minuut van het eerste bedrijf veranderde natuurlijk alles. 4-1 Ado Roda na nu 50 minuten. Dan gaan we nog even naar Ronald van der Geer bij Heracles FC Groningen. Daar zijn we ook bezig aan de tweede helft. Al een minuutje of zeven met die twee in voorsprong voor de thuisploeg. Terwijl het scoreboard het nu helemaal heeft begeven. Stond de eerste helft al 0-0. De hele eerste helft. En nu is ook de klok ermee gestopt. Maar we zijn zeven minuten bezig in de tweede helft. Ammissementswaarde in het eerste bedrijf hoog. En dat geldt eigenlijk ook al voor de zeven minuten in de tweede helft. Hebben we hebben twee mogelijkheden gezien. Ene Volkse namens F. of Tadic namens F. Groningen aan de linkerkant. Achterlijn halen, bal voorgeven laag. Waar Bakuna wel voor zijn directe tegenstander kwam. Maar de bal eigenlijk uit toen een hoek, toch nog over de goal schoot. En net een uh, schot in de korte hoek van dichtbij van Everton... ...waar Luciano, de keeper van FC Groningen, als de kippen bij zat. De marge is dus klein. Je bent uh, geneigd te zeggen dat Heracles eigenlijk wel... ...in de eerste 45 minuten de betere ploeg was... ...en elk geval het meeste dreiging had. En Groningen eigenlijk in een soort counter dwong. won. Daarin was uh, Groningen nog wel een paar keer actief... ...met onder meer een uh, kopballetje van Krankwist... ...in de handen van uh, de keeper van uh, Pasveer, Maar de grote kansen zijn eigenlijk voor Heracles geweest. Maar de marge is dus nog klein. We zijn bezig aan uh, de tweede helft in de... Uh, deze wedstrijd Herakles 2, FC Groningen 1. Today's talk. Op deze fijne donderdag, waar gaat het over bij de groenteman? Klaas Feijer van de markt in Arnhem. Goedenavond. Ja, Goedenavond. Ja, nee? ik, ik moet Marco natuurlijk feliciteren. Hè? Marco, en, Van uh, de Groen weer gefeliciteerd waarmee je eigenlijk? <laughs> ja, met de ja, met voetbal, hè, met Ajax. Met Ajax, ja. wel oh, ja. ja, stellen voor ons. En jij weet de beker nog, hè? He. Ging het daar toch nog wel de hele week over, Klaas, in Arnhem? Ja, ze komen allemaal uh, een beetje plagen, uh. ja. dat kun je je natuurlijk voorstellen. Ja, he? en die, ook niet echt, niet echt blij met die beker? Nee, nee, nee ik ben niet blij meer. En dan gaat Jansen ook nog naar twee Ajax hier, dan ben ik helemaal niet blij meer, <laughs> Ja, hij, hij, hij, hij drinkt bier, hij rookt wiet, maar hij wordt nooit een Ajaxit. Ja, nooit een dat... Ja, ik, hè? dat klopt. Dat ik. Ja, en bij jou dan, Marco? Ging het daar ook de hele week nog over, Ajax Ja, 1020. want ze hoorden het aan mij dat ik een feestje had gevierd, dus... Uh... Ik, hoor het, ik hoor het ook, ja. Ja, maar ik ben al vier dagen een beetje mijn stem kwijt, helaas. Was je erbij in het stadion? Ik zat in het stadion en ik ben naar het Museumplein gegaan, ja. Ah. Ah, en uh, gewond geraakt? Nee, hoor, ik heb mijn keur netjes gedragen. Ik was ook binnen een half uurtje weg, want het was iets te druk. Ja, ja ik, ik was er ook en ik ben ook heel snel weer weggegaan. Ja. Ik vond ook, uh, maar dat was een goed feestje. Ja, dat was een leuke ervaring weer. Hè. Na zeven na jaar, mag het wel een keer weer. Ja. En, en wat uh, vertel je daar nou ook over aan je klanten? Ja, nou, ik hoef er wel te vertellen, want uh, dat zeg ik, nu heb ik mijn stem eindelijk weer een beetje terug. Maar het was uh, afgelopen maandag was het, uh, was het heel slecht, ja. <laughs> en wat, wat zeiden ze ervan? Nou, de meesten die konden er wel om lachen. Ik uh, zit gelukkig hier uh, rondom de, de Ajaxide. Dus uh, wat dat betreft hadden uh, ze het nog wel een beetje begrip voor ook. Krijg je, wel, krijg je wel eens voetballers in de winkel ook? Uh, ja, daar komen ze wel, zo. Dat is voetballers uh, in de winkel. Wie, wie, wie? <laughs> nou, Patrick hebben we uh, wel eens in de winkel natuurlijk. Kluivert. Ja. Ah. En uh, Edgar Davis die, die is ook al een keertje geweest bij ons. Dus dat is wel leuk. Gezellig. <laughs> ja, ja. <laughs> Goed, Marco en Klaas, dank. En tot snel weer jij Graag gedaan. Dag! Oké, tot ziens. Doei doei. Ja, toch. dat is ook meteen het einde van BNN Today voor vandaag. Wij zijn er morgen weer. Nog even het allerlaatste nieuws over Dominique Strauss-Kaan. Die is op borgtocht vrijgelaten, is zojuist bekend geworden. Um, daar natuurlijk meer over in het nieuws van 10 uur. Met Christian Bonenbakker. BNN.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 Geld lenen kost geld. Ontdek de wet van Lexens. Ga naar Lexens.com. Dit is Radio 1.